De man die vorige week werd opgepakt na de brand in de kathedraal van Nantes en later weer is vrijgelaten, is opnieuw gearresteerd, meldt het Franse Openbaar Ministerie. Volgens Dagblad Le Monde is de 39-jarige Rwandese, die als vrijwilliger voor het Bistom werkte, aangeklaagd voor brandstichting.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 Noord-Korea heeft voor het eerst sinds de wereldwijde corona-uitbraak nu ook een vermoedelijke besmetting gemeld. Volgens het staatspersbureau gaat het om iemand die drie jaar geleden Noord-Korea ontvluchtte en die half juli terugkeerde naar de stad Kaesong. De noord koreaanse leider Kim Jong-un heeft de stad afgesloten van de buitenwereld en een noodtoestand afgekondigd.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 Schade. Er wordt rekening gehouden met overstromingen door hevige regenval en een gevaarlijke stormvloed.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 Het weer, er kan veel regen vallen. In de ochtend trekt die regen snel weg en dan komt de zon er weer bij. Er blijft nog altijd wel kans op een buitje mogelijk met onweer. En dat... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. En nu, de nacht.